En dit is de ANWB-verkeersinformatie met een file op de A58 Tilburg richting Breda. Daar staat voor het knooppunt Sint-Annebos 2 kilometer. Dat heeft te maken met werkzaamheden. De weg is daar dicht tot maandagochtend 5 uur. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de SpaarOnline-rekening met een rente van 2,8% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur.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 Dit is Radio 1, Tros Autoshow, presentatie Bas van Werven en Carlo Bransen. En welkom bij de Tros Autoshow, het werkelijkse programma op Radio 1. Het is maar een half uur, klein maar fijn, maar toch, ik ben Bas van Werven. En naast mij zoals elke week... Maar wel een half uurtje zo power. Volgens, dat wou ik zeggen, Carlo Bransen, van je Magazine, hi. Dag jongen. Dag jongen. We gaan er weer voor. Ja, we gaan het hebben. Ik heb net aangekeld dat we vandaag rijden met de Zafira Tourer. Dat is om afscheid te nemen van alle mensen die het niet begrijpen dit programma. Want we gaan gewoon rijden met de Rolls Royce Phantom. <laughs> series 2. Ja! Series ah, dat is heel veel metaal, heel veel uitstoot, heel veel leer. En, series 2. Series 2, ja, dat is ja. een facelift volgens mij. Hè? Nee, dat mag je niet zeggen. Nee, het is een upgrade. Heel even een klein stukje laten horen. Oké. Okay. Rolls Royce Phantom Series 2. Dat is eigenlijk de Rolls-Royce benaming voor facelift. Je hebt het zelf gezegd. Ja. Nou, dat zit u straks inderdaad in de rij. En je neemt het nu terug. <lacht> nou, Je bent die, net Henk Bleker, weet je dat? Nee, maar je moet weten dat wij... Is, zoals je weet maak ik wel eens een autoblad. Ja. En daar komen altijd uit, veel uitnodigingen binnen om te gaan rijden met... <lacht> en dan zijn faceliften doen we nooit nee, aan mee. Nee, behalve als rolls op de ene raadslachtige wijze was... Maar ja, ze spraken van een upgrade. Dus dan denk ik, nou, dan kan het wel. Ja. En dan moet ik het ook maar zelf doen, dacht ik. We hebben een beetje een Brits dagje vandaag. Want we gaan praten over Jaguar Land Rover. En het mooiste is, het is helemaal niet meer Brits. Want dat was vroeger zo toen het hele slechte auto's waren. Maar sinds Tata Steel uit India achter die merken steekt... Zit, gaat het heel goed. Jawel. Ja, het is wel een, het is een klein beetje zo. Ja, Bij Ford was het al wat ja, beter. Precies. Sir John Egan ja. pakte de toren goed op. Maar daarna werd het alleen maar beter. Maar John Eager, dat was een 82-man. Dus dat is, dat klopt, is al ja. weer even was tijdje. Fort. Nee, dat was het Fort, he? He? Nee, was nog Fort nog niet. Maar het maakt oh, het allemaal niet uit. Nee, ja, ja, Ze ja. zijn toen vanaf toen wel beter geworden. Dat is je, praat nu, je hebt het nu over Jaguar overigens, niet over Land Rover. Nee, dat, dat, dat, dat klopt, ja. Overigens, Rolls Royce is natuurlijk ook hartstikke Duitse, by the way. For Rolls Royce, Ja. Yeah. Ja, nou, oh, dat is B &B? bij zo'n introductie zitten ook mensen die zo praten. Van BMW? Want het hele management, is nou, namelijk Duits. Ja, die meneer heet Betz, of nee, nee, Betz is Betz van, van Aston Martin. Oh, Aston Martin? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, hier is de din, din CEO van Rolls-Royce ja. Rolls Motorcars ja. in Goodwood. Wat je heet? Dat is ja, Thorsten Müller-Ötfers. Ja, dat is ja, Thorsten Müller-Ötfers, ja. Na bitte, na bitte. Ja, vroeger neergeschoten boven het kanaal en dan naar Engeland gezwoven. Ja, dat gaat nou weer wat verder. Carlo, um, ja. we gaan uh, zo praten met Mark Biedeman, algemeen directeur J.R. Lent over Benelux. Mark zit al aan tafel. Goedemiddag. Goedemiddag, wat fijn. Nou, we gaan zo uitgebreid praten over de modellen, de toekomstplannen, of er elektrische lent komen. willen we allemaal weten. Heel goed. Maar we gaan eerst even naar professor Bransen Zilver, <laughs> want die heeft het auto-nieuws bij zich. Zo. Carlo. Ja, en je denkt wel eens van... Zo, deze week was er gevoelsmatig helemaal niet veel. Carol Shelby is dood. Ja. Nou ja, dat, dat is gisteravond Cowboy gebeurd, ja. gisteravond laat, 89 jaar geleefd. Het legendarische coureur, hè? Ja, onder andere absoluut. in 1959, ja. goed jaar was dat, in 1959 Le Mans gewonnen. Ja. Ook nog een paar jaar in de Formule 1 gereden, volgens mij niet helemaal voorop. Daarna autobouwer geworden. Ja. Carroll uh, Shelby was natuurlijk de grondlegger van allerlei Mustangs, die dus toevoeging Shelby kregen, maar je had natuurlijk ook de Shelby Cobra. Ja, absoluut. Dus het was nog wel een legendarische vent, vooral en, natuurlijk in Amerika. En een boom van een texaan met een, met een ja. soort ingebakken cowboyhoed. En hij ja. knauwde als een gek. Ja. Kier -Kier ja. O, oe, ja, veel Amerikaanse kon het lot en. Lots of power. Lots of ja. power. Ja, power. Maar God hebben ze ziel. Hij zit nu met Bootsy Prost. Dan zitten ze in, in hemel. Ja, nou dat ja, dat paar, hè, ja zit er zitten nog een paar. Ja, er zitten nog een paar, Nee, maar ik, nee, ik, ik loop even heel snel het ja. nieuws door. Want Mark Biedemann heeft allerlei enorm interessante nou, dingen te vertellen. Uh, Mini Cooper. De Mini Cooper Works GP komt eraan. Dat is de nieuwste generatie. Er uh, komen er maar 2000 van op de markt. In november gaan ze hem leveren. Aangepast onderstel. Heeft inmiddels al de het rondje Nieuwborgring gedaan in 8 bij nu 23. Nou kan je melden, dat is verrekt te snel. Uh, 19 seconden sneller dan zijn voorganger trouwens. Uh, BMW geeft nog, de moeder, de moeder van Mini geeft nog geen uh, specificaties vrij. Maar we gokken op een 230 pk. Staan allemaal fotootjes op, uh, op Facebook en ja. op de website. Not bad at all, hè? In Genk is de Volvo S40 en trouwens ook de V50... zijn uit productie, officieel nu. Want aanstaande maandag gaat de nieuwe V40 in productie. Zo gaat dat bij... Fabrieken. Uh -huh. He, dus dat is ook wel eventjes het vermelden waard. Uh, Toyota is weer de werelds grootste fabrikant geworden. Is weer de grootste. In, in het uh, eerste kwartaal althans. Toen bouwden ze eventjes 2,7 miljoen auto's in één kwartaal. Uh -huh. 2,4 van General Motors die steken daar schril bij af. Dus General Motors is weer naar plan 2 verwezen. Nou, dan Tesla... De tegenhanger van Fisker in ons gevoel. Elektrische sportwagenachtige auto. Uh, althans, de Model S die eraan komt. Want we hebben nu alleen maar dat... Dat, dat, dat kleine, dat, uh, lotusachtige ja, ding. Ja, dat lotusachtige ja. ding. Komt een mooie vierdeurs sedan aan. Die stond gepland voor eind dit jaar. Maar hij komt al uh, komende maand in Amerika mondjesmaat op de markt. En dat wordt dat Mark My Words... Ja. En dan hebben we het niet tegen Mark maar Mark My Words... Ja. Uh, dat gaat een, een, een hit worden. Denk. Ja, dat denk ik want ook. Want het is een dat mooi. Dat denk ik ook. Je moet je trouwens afwachten wanneer die auto naar Nederland komt. Ze, ze hebben al 10.000 orders staan. En die zijn natuurlijk vooral in Amerika geschreven. Uh -huh. Dat is duidelijk. Want Tesla is Amerikaans. Ja, net als Fisker. Dus, maar oké. Okay, je begint steeds meer van die autowereld... Te weten, ja. Gek genoeg Ja, wel. Ja, ja, ja. Dank, ja, dank ja, je, dank ja. hoor. Altijd blij dat altijd jij dat bedanken. allemaal weet. Audi A6 is er nu ook met een 2 liter diesel van 136 pk. Dat nee. is downsizing ten top. Ja. Prijs begint dan bij 45.500 euro. A-label, daar heb je er weer een En waarschijnlijk toch bank. irritant in de linkerbaan hangen met een witte, zoals ze allemaal doen. <laughs> ja. ja, altijd. Audi A6-rijders, ja. er bestaan nog rechterbanen, Op oproep. Ja. Eh, nou, ja. over rechterbanen gesproken. Piet Boon, begnadigd ontwerper, heeft zich... Uh, Piet Boon, ja. Uh, yeah. Pyte Boon. Uh, Lentroverrijder, de, de designer, ja. En, en Porsche 911 rijdt hij ook trouwens. Maar ja. vooral Lentrover. Uh, die heeft zich nu uitgeleefd op de Defender. En dat is ja. Ja, uh, de, me, de, m, de liefste lobbers die er op de, op de, op de, op de, sinds 1948 rondrijdt. Bedoelt, Sommige mensen is... zeggen dat hij helemaal niet is aangepast sinds die tijd. Zo rijdt het ook een beetje, maar hij is wel hoor. Er zitten allemaal, allemaal nieuwe technieken in en dat soort dingen. Ja, maar goed, Piet Boon, die heeft het uh, stoeren van die auto eventjes ernstig benadrukt. Uh, wit dak, matgrijs, metallic. Er is er voorlopig maar één van, maar volgens mij gaat Mark Bienman duidelijk zeggen dat er meer aan Wacht, komen. Wacht, wacht, wacht. Want Piet Boon... Pite heeft een huis op uh, uh, een van de mooiste gemeenten van Nederland, Bonaire. Bonaire. En daar rijdt Pite ook in een matgrijze Land Rover Defender. Niet met wit dak, maar wel met zwarte wielen. Dus ik weet niet waar Pite mee bezig is. Maar <tied> nou, volgens mij probeert <tied> hij zijn hij, hij rijdt in een witte tweede handje te slijten. Dat is een groot verhaal. Hij rijdt hier in witte? Ja, hij rijdt in de witte? Hij uh, rijdt uh, in de witte. En met de witte blijf je zitten. Oké, oké, oké. Ik dacht, nou, ik... Grijze. ik heb een grijze gezien hoor. Maar dat kan erbij liggen. Pas, ik Spopie. moet even door. Want ja, anders kom, ga kom, je dadelijk weer allerlei, kom, kom, allerlei kom, kom. bewegingen zitten ja, te maken ja, dat ik ja, moet ja, opschieten. Gisteren ja, in Amsterdam heb ik mogen bijwonen de introductie van de nieuwe Porsche Boxster. In het Amsterdamse dealerbedrijf. Leuk ja. feestje met Candy Dulver erbij. Ook, oh, dat maakt leuk. het nog leuker. Die auto is er nu dus definitief bij alle dealers vanaf 63.700 euro. En dan heb je een. Ja, een 265 pk sterke, 264 uh, km per uur snelle uh, Porsche. Is er dan nog iemand die een 911 koopt, maar je kinderen toch niet achterin kunnen? Ik heb geen idee. Dit is in ieder geval een verrassend, verrassend volwassen auto. Ja? Nou. De trajectcontrole even tussen de A2, Amsterdam-Utrecht. Mm -hmm. Je kent hem. Daar zijn inmiddels, nou de voorlopige schattingen, 900 camera's opgehangen. <laughs> ja, het is echt niet te geloven. Om jou en mij, vooral mij, want ik rijd elke dag... En hard. Echt, echt heel feilloos in de gaten te houden. Ja. Uh, volgens de Telegraaf uh, gaat deze zomer gaat het spul uh, in stopcontact. Dus dan, ja. dan gaan ze aan het werk. In plaats van het najaar. Dus ze hebben dat wat kunnen vervroegen. Dat is natuurlijk altijd mooi, want dan... Helpen we het begrotingstekort weer. De 900 keer tegelijk flitsen, dat zou nog maar. Dat flitspalen. Dat zie je vanuit het raam. Van, vanuit, vanuit de ruimte, vanuit de ruimte, ja. ruimte. Ja. Ja. Ja. ja. André Kuipers zegt van. Nou, Kijk, we doen <laughs> daar twee gebeuren, jongens. Ik denk dat André Kuipers als eerste ziet. dat het. Dat is werk. <laughs> André Kuipers ziet als eerste dat het in werking is gezet. Dat denk ik. Ook, ja. Tot slot. Mm -hmm. Nou, nee, Ik moet het dadelijk ook nog even hebben over Victor Mullen, maar dat doe ik wel later wel. De TSI-motoren. Weet je nog dat wij een tijdje terug in radar hebben geroepen... en laten zien dat die, dat die 1.6 THP-motoren ah, ja, van BMW uh, PSA... dat dat beroerde motortjes ja, zijn? Ja, ja. Althans, in een aantal gevallen. Ja. Oprekkende distributiekettingen. Je wil het allemaal niet weten wat voor ellende we allemaal doen, uh, hebben gezien. Mm -hmm. Nou, Er is nu ook een, uh, een tweede grote rel over de TSI-motoren van... Er uh, werd eerst gezegd van ja, dat is alleen een bepaald type motor... maar het blijkt echt wel heel veel TSI-motoren te zijn. En die hebben allemaal, mind you, oprekkende distributiekettingen. Hé, hey, waar hebben we het He. eerder gehoord? Waar hebben we het eerder gehoord? Vraag me toch af, zijn we niet, en ook Volkswagen... doorgeschoten in het kleiner maken van motoren, lichter maken van motoren... in te zware, te, te, te, ja... waarvan te veel gevergd wordt ja, eigenlijk. Hè? Dan rekken kettingen nog alles op. Ik laat het er even bij. Ik wil daar nog inderdaad even terugkomen op Spijker en Victor Muller. Oké. Okay. Carlo, dankje. je. Mark Biedeman. 2008 een historisch keerpunt gebleken. In de historie van Jaguar en Land Rover. Want uh, het Indiaanse Tata Steel nam beide merken over. Van Ford en het ging toen... Met, uh, met name Jaguar, niet zo heel best. Vijf jaar later gaat het gewoon goed. Ze hebben niet alleen een leven weten te houden, in India's... maar totaal teruggebracht naar de glorie dagen van weer. Nieuwe modellen, mooie auto's. En als je dan tegen iemand zegt, dit komt uit India... dan vallen de mondbakkers open. Maar wat we de komende jaren nog meer gaan verwachten... gaan we horen van Mark Biedeman, algemeen directeur van Jaguar... en lent erover Benelux. Mark... Uh, ja, wat doet een algemeen directeur? In, uh, in, voor mij een beest, hè? Zitten jullie nog steeds? We toch? zitten in beest en in Brussel tegenwoordig. Ja. Dus, ja. Ja. Vooral met een enorme glimlach achter mijn bureau zitten <laughs> <laughs> Want wat je zegt is helemaal juist. Als je kijkt wat er uh, de afgelopen tijd gebeurd is... dat uh, moet je jezelf af en toe uh, in je hand uh, knijpen van... gebeurt dit allemaal echt? Um, er wordt enorm veel uh, geïnvesteerd... En dan heb je het met name natuurlijk over modellen die we nog niet zien. Ja. Maar de modellen die er nu in de showroom staan, die doen het ook heel erg goed. Als je bijvoorbeeld in Nederland even de registratiecijfers bekijkt... tot en met eind april... dan zie je dat je met uh, Jaguar een plus 20 doet in een markt van min 9. En dan zie je dat je met Land Rover plus 61 doet... in diezelfde markt van min 9. En een beetje, dus, maar dat is een beetje terug te voeren op ook de nieuwe modellen... die jullie hebben geïntroduceerd. Uh, ja, he? maar kijk, de concurrent heeft natuurlijk ook gewoon nieuwe modellen. Maar ja. dat betekent, zeg maar gemiddeld, is het min 9... en wij doen plus 20 en plus 61. Dus ja. dat... Ja, het gaat wel goed. Maar ja, nee, nee, nee. En, en, en dat is goed om te zien. Ja. En dat heeft met name natuurlijk te maken... dat wij inderdaad op het juiste modem, uh, moment... een downsizing hebben gehad uh, in onze model. Als je kijkt naar een XF met een 2,2 diesel... Ja. Ja. die het heel erg goed doet in het juiste segment zitten... met een goede prijs van 49,9. Dus eigenlijk voor het lease segment heel interessant. Ook met een, uh, een B-label. En dan voor Land Rover natuurlijk de, de Evoque... die ja. Ja, voor ons ook... Uh, alle voorspellingen eigenlijk uh, verslaat. Ja, nou, nou is het, dat weet het niet, niet iedereen weet dat. Land Rover heeft dus ook het zustermerk Range Rover... want die is ja. ook is een Range Rover, hè, officieel. Ja. Ja. Dat was altijd ja, de luxe ding. broer van de, van de Land Rovers. Maar ja. het hoort allemaal bij één en hetzelfde bedrijf. Absoluut, ja, precies. dat is juist. Ja, er zijn veel mensen die denken nou, van... oh, dat zal ook weer naar de Duitsers zijn gegaan. maar dat is zo Nee, van, nee, nee. een, raar, een tijdje zijn we natuurlijk wel onderdeel geweest ja. van, van, van BMW... Ja. Maar... Losgewerkt door de Indiërs. Absoluut. Golly ja. <laughs> laten we even focussen op die twee merken. Eerst bij Jaguar. compleet nieuw model, de F-Type. Wat is dat voor een ding? Ja, die komt er nog um, aan. Die komt er nog aan, aan. komt er die ja, een, die ja. C komen, ik, 16 misschien bekend van de Frankfurt Motor Show. Ja, dat was eigenlijk motortype. het concept. Wat, wat, wat als basis wordt gebruikt voor, uh, voor de F-Type. Ja, het is uh, een tweezitter. Een 1 plus 1 en... Een sportauto. 1 plus één, uh, hoe bedoel je? Nee, ik bedoel twee zitter, Dus weet je, je ah. kan gezellig met z'n tweeën. Uh, plus één is twee. Ja, ja. Een links, ja, ja, een links, een ja, rechts. Een of in Engeland uh, andersom. Het is, het is, wat is het? Is het een, een toekomstige concurrent van de Porsche 911... of is het de opvolger van de Jaguar E-Type? Het is uh, een concurrent van de 911. Oké, okay, dus hij is kleiner en lichter. Want, hij is kleiner en lichter, volledig is feite, aluminium... Ja. Dus het is, uh, het, het, qua, qua afmetingen is die ook vergelijkbaar met een 911. Okay. Zeker met de oude 911. Maar dan met de motor op de goede plek? Uh, met de motor op ja, de goede plek. Keer de <laughs> plek. <laughs> nee. Ja, nee, maar goed. Dus, dus, de -type, nee, dus op, zeg de maar, die plek. droom die we al heel lang als bedrijf ook hadden... want er is natuurlijk al heel lang over gespeculeerd... dat we zo'n soort auto weer in de range zouden hebben... Ja. die wordt heel snel werkelijkheid. Ja. En, en, en is dan ook meteen de spirituele opvolger van de E-type... Ja, ja, toch? Een ja. beetje. Die ja. het in de jaren 60 toch regelmatig op de circuit moest afleggen... tegen de 911 met de motor achterin. Want daarom bestaat de 911 nog steeds en de E-Type al jaren niet meer. Ja, maar Ik daarom, daarom het denken we dat nog wel steeds terug. Ja, ja. ja. ja. Nee, maar dat komt. Kevers, kevers hebben ook heel lang bestaan, zullen we maar zeggen. Hè? Ja, maar goed. Nee, maar dat is prima. Maar de, en wanneer komt die F-Type? Uh, um, die is uh, begin volgend jaar te verwachten. Eind dit jaar. Dus uh, misschien wel tijdens een uh, redelijk grote motorshow aan het eind van het jaar... Ja. Uh, wordt die onthuld. En in de showroom bij de Nederlandse dealers... mogen we hem uh, in het... Het tweede kwartaal, misschien eind de eerste kwartaal volgend jaar verwachten. De eerste kwartaal volgend jaar, dus al snel. Hey, en dan even naar het andere merk. Uh, je ja, mag een hele wat we, dat is natuurlijk yeah. eind voor, natuurlijk hebben we in Genève de Sportbreak geïntroduceerd. ja. Oh, dus XF, het grote broertje de, de, zeg maar van de XF. ja. Yeah. Um, die is ook met heel veel succes eigenlijk uh, ontvangen. En de, die, de XF Station Car. ja. XF over, Station he? Car. Ja. die is uh, begin volgend jaar gaan we die al in de showroom zien. hij is natuurlijk ook een hele welkome aanvulling, zeker hier in Nederland, ja. omdat je daar ziet dat eigenlijk. Het sportbreak segment op dit moment groter is dan het saloon segment. Ja. Ja. Dus dat is uh, ja. ook voor ons merk een zeer ja. goede aanvulling. De heel Twee seconden over de XJ hebben. Ik heb ja. toevallig vorige week vrij uitvoerig met die wagen gereden. en. En ik ja, je had een snabbel als trouwchauffeur, geloof ik. Ja, een ja. collega-hoofdredacteur van Tableau, die ging trouwen. die Kun jij voor mij een mooie auto regelen? Dus <laughs> ik, ik in een XJ, een verlengde ja. XJ. Maar wat, mij opviel, Sorry, ja. maar wat mij daar opviel, Bas... Yves, ja. serieus, we hebben hier hoge gasten aan tafel. Mm -hmm. Kom mm -hmm. op, we kunnen niet elke keer je een Kokkie doen. Um, die auto die werd niet gekend. Men dacht dat het een Bentley was. Men dacht dat het een, nou, iets heel moois en iets heel chics was. Die auto... die, die kijk, hij verkoopt het natuurlijk niet zo heel goed. Laten we eerlijk zijn. Het segment is ja, dat dus, dus is meer het segmentprobleem, ja, denk ik, dan, dan de auto. Want in het segment doen we het eigenlijk heel erg goed. Daar had ik toevallig met Gerard Janssen nog een discussie over op Geneve. Die ons complimenteren van, van Audi, Audi wel bekend. Ja. Van, hé, hey, jullie doen het eigenlijk heel goed met die XJ. En dat is ook binnen het segment doen we het heel goed. Omdat het alleen een hele, hele kleine mens is. is niet meer dan duizend ja. auto's per jaar. Dus, je ziet dus de kans rijen. dat je er dan één tegenkomt, die wordt dan is natuurlijk klein. vrij klein. Ja. Ja. Ja. Dus ja. dat ja. is eigenlijk uh, het probleem. Maar gelukkig op weg hier naartoe, zoals net verteld... Kwam ik er één tegen in het wild, zoals dat heet? En dat is altijd heel goed om te zien. Maar het is altijd, als je in de buurt van Kruimans rijdt. <laughs> uh, uh, Rijkt, ja, ja, ja, verkoop, niet verkopen deze brommers ook. He, nog heel ja. even die ik, zei, dat, de, de, de, ik, ik vind het, maar het viel mij dus echt op van. De meeste mensen hadden geen idee wat het was. Nee, klopt. Schokte op Bentley en dat soort dingen. Redelijk onbegrend. Dus, ja. Even iets anders. Uh, Land Rover. Range Rover. Ja. Uh, de meest koninklijke onder alle SUV's, om het zo maar even te zeggen. Dat mag je wel zeggen. Ja. Dat is ook zo. Uh, daar komt binnenkort een opvolger voor. Ja, Vertel dat, ons er alles er over, want dat schijnt, meer, denk ik. Nee, maar het schijnt een revolutionair ding te worden. Revolutionair zeker als je kijkt uh, wat er natuurlijk allemaal gebeurt binnen Autoland. Er wordt heel erg gekeken naar CO2-uitstoot en dat soort dingen. Uh, dat is uh, natuurlijk uh, niet iets van de laatste tijd. Dus bij de ontwikkeling van die nieuwe auto hebben we daar ook heel sterk naar gekeken. En vandaar dat die auto ook helemaal uit aluminium is opgebouwd... en rond de 450 kilo lichter zal zijn dan de huidige versie. Maar, maar, maar dat een heeft minder gewicht. Toch die oude Range Rover was er... Ook de eerste was ook voor, de, voor het grootste deel van aluminium, toch? Nee, klopt. Maar nu ook uh, carrosserie en alles zeg maar, wat we maar in aluminium konden maken hebben we in dat aluminium, aluminium. uitgevoerd. En dat was prioriteit nummer één. Hoe kunnen we die auto zo licht mogelijk maken zonder dat je uiteraard uh, 4x4 capaciteiten, dat soort dingen ja. verliest. Maar, ja, toch heb ik een tijd geleden ook een, een uh, keer een prototype gezien van een Range Rover hybride. Dat klopt, dat is Range Rover Sport. Uh, en uh, die wordt in 2013 verwacht. Daar heb ik inmiddels ook mm -hmm. al uh, mee mogen rijden. Hij was uh, toevallig een keer in de buurt van Brussel... om daar ook de Europese Commissie te laten zien... wat wij uh, als autofabrikant allemaal aan het doen zijn. Mm -hmm. En dat wordt ook wel een klein feestje. Want dan heb je natuurlijk niet alleen natuurlijk, uh, de dieselmotor... maar daarnaast ook nog een keer uh, de elektrische motor. Dus dan heb je ongeveer, ik geloof dat bij elkaar... 850 newtonmeter was zeg maar, ja. uh, om weg te komen... Dus we hebben bijna de, de stoeptegels bij ons voor, bij het kantoor ja. eruit gereden. Toen we en bij die de auto uitproberen. de Europese Commissie ook de trappen op als ze <laughs> niet willen. Hè? Dat is ik, ook wel handig. Ik, ik heb nog één vraag. Want de, de, al, alleen uit de veelheid van dingen die we in korte tijd bespreken. blijkt wel dat Jaguar Land Rover swingt als nooit tevoren. Dat heeft te maken met die nieuwe baas. In India. Klopt. Maar wat, wat merk jij daarvan als jij achter je bureau gelukkig zit te wezen? Wat, wat, in nou, hoeverre het, het, het mooie, is, het mooie is, is dat je daar helemaal niks van merkt. En daar bedoel ik mee. We hebben natuurlijk in het verleden een aantal eigenaren gehad... die heel erg probeerden hun stempel op ons bedrijf te zetten. Ja. Een mooie stempel op je voorhoofd. Ja, dat, nee, wat er dat, nu is gebeurd niet. is, is dat sinds die overname... Uh, er was een soort van inauguratiespeech waar ik bij mocht zijn in, uh, in, in, in, in Engeland... waar meneer Tata zei van, hey, vandaag is mijn droom waar uh, gemaakt. Uh, dit, uh, hier heb ik altijd van gedroomd om deze twee mooie merken nog groter te maken. Alleen die opdracht ligt niet bij mij, die ligt bij jullie. Het bedrijf is van jullie. Mm -hmm. En zon, sinds die tijd hebben ze zich ook zo gedragen. Wat betekent dat het ondernemerschap binnen, binnen Jack? nog nooit zo groot is geweest als nu. En dat vertaalt zich. Ik bedoel, Engels is natuurlijk zoals bekend. Als je kijkt naar de rijke historie in automotive, dan zie je dat het daar wel goed mee is. Dus als je die de vrije hand geeft, dan krijg je waanzinnig mooie producten. Wat dan uiteindelijk wel moet leiden tot een goede business case. Maar dat voordeel hebben we nu ook met groeiende markten, bijvoorbeeld in China. Waar we dit jaar meer dan 60.000 auto's gaan doen. Dus dat ziet er allemaal gezond uit. Ja. En dat betekent dat we een hele hoop kansen krijgen. Dus eigenlijk gewoon een grote snoepwinkel met zo, zo. hele mooie Engelse producten. Zou je kunnen zeggen dat, dat Jaguar Land Rover Engelser zijn geworden sinds het is overgenomen ja, absoluut, door Indiërs? absoluut. Absoluut. <laughs> ja, apart is dat toch altijd, hè? Want ik ja. ja, kijk ben je naar I I Ian Callum van Jaguar natuurlijk, ja. design director. Kijk naar Jerry McGovern. Als je die mannen ziet, ja, die wordt elke dag weer gevraagd van ja, maar als we nou in dit segment ook een auto zouden hebben, hoe zou die er dan uitzien? Mm -hmm. Ik heb letterlijk aan de uh, telefoon gezeten zeg maar, de CEO van Jaguar Land Rover zat bij mij in de auto, maar aan de andere kant Raad aan Tata, daar werd beslist over een een auto in een bepaald segment letterlijk in 30 seconden. Ja, en ja. dat is dat het is ondernemerschap details. wat terug is eindelijk bij het bedrijf... ...wat ook past bij de schaalgrootte van ons bedrijf. Ik bedoel, we zijn natuurlijk een kleine onderneming die heel succesvol is... ...die inmiddels qua winstgevendheid bijna vergelijkbaar is met BMW. En dat is natuurlijk onvoorstelbaar als je dat vergelijkt met vijf, vijf jaar, jaar geleden... En dat maakt ons financieel gezond. En daarom kunnen we een hele hoop leuke dingen doen. Ja. Ik, ik, ik merk aan jou de passie waarmee je het allemaal vertelt. Dat je het ook echt meent ook. Ja. Ja, maar ja, het... Nee, maar dat is leuk, dat is ja, leuk om te... Om te, om te mag ik nog ja. een kritisch dingetje uh, zeggen? Ja? Die Landrovers stoten wel heel veel ellende uit nog steeds. Komt daar dan een hybride van? Want we hadden het nu over Range Rover. Maar nee, zoals ik net vertelde, diesel, is het, dat natuurlijk uh... daar heel veel in geïnvesteerd. en wordt nog veel meer in geïnvesteerd. Oh, okay. um, als je, ik neem in Evoke even het meest recente oh, nee, nee, voorbeeld. Nee, even naar de Land Rover. Gewoon die dikke, dikke Defenders, Piet uh, Boon, uh, zou ik maar zeggen. Ja, de DC-100 is uh, denk ik ook niemand ontgaan op uh, uh, Frankfurt dus dat is natuurlijk dat wordt de nieuwe Defender. Kijk, De huidige Defender, om die nog naar minder uitstoot te brengen... dat is denk ik een Mission Impossible. Ja. Uh, however, als je kijkt naar... ik moet het toch even zeggen, Range Rover Evo ook met een B-label. Als je ja. kijkt naar zo meteen een Range Rover 450 kilo lichter... betekent dat we daar ook een goed label krijgen. Daarbovenop is er net een bedrag heel dichtbij een miljard geïnvesteerd... in een compleet nieuwe motorenfabriek. Vlakbij Wolverhampton, waar wij motoren gaan produceren... en waarbij de doelstelling is uiteraard... die CO2-uitstoot zo nou, min mogelijk krijgen, te maken. En als je het dan hebt over de volgende generatie pas, motoren... Pas, pas, pas. is de doelstelling al ruim zo onder gaat de het? 100 gram. Zelfs de 90 gram. Dus... Ik, okay. Daar zitten ze op. Zo gaat maar, het altijd met de kritische vragen van Bas. Dan gaan we inderdaad nu over uh, <laughs> ja. CO2-uitstoot uh, rijden. Nee, rijden met de Rolls-Royce Phantom Series 3. Want ja. je bent er voor naar Zuid-Frankrijk geweest. Ja. En toen? Nou, Joran Lucas, onze producer, die had, die had een, mijn opnameapparaatje meegegeven. Dus ik had een heel leuk verhaaltje gemaakt in de auto. Ik luisterde dat terug en ik hoorde niets op de achtergrond. <laughs> want die auto's zijn zo stil. Je hoort ja. niks. Dus daar heb ik een pleintje gezocht in Vals. En daar stond een accordeonist. Ik denk. Oké, okay, we gaan ervoor. Ongeveer in het midden tussen uh, Saint-Tropez aan de ene kant... en aan de andere kant natuurlijk Monaco... waar de lancering plaatsvindt van de Rolls-Royce Phantom Series 2. En dat Series 2, dat is eigenlijk de Rolls-Royce-benaming voor facelift. Dat mag je natuurlijk niet zeggen bij zo'n voornaammerk... Maar feitelijk gaat het er natuurlijk wel om. Want die nieuwe Phantom, die nieuwe tussen aanhalingstekens Phantom... die is, euh, nou laten we zeggen, opgestrakt. Hij kreeg wat andere bumpers. Hij kreeg een iets ander front, omdat de kenmerkende ronde koplampen... zijn vervangen door, euh, ja, door streepjes licht, ledverlichting allemaal. Allemaal standaard, zeggen ze hier dan trots. Technisch is er iets meer aan de hand, want hij kreeg onder meer... Achter de 12-cilinder, 6,75 liter motor, een nieuwe 8-traps versnellingsbak. Terwijl we nog heel eventjes op dat Franse marktpleintje blijven staan... kan ik u vertellen dat we inmiddels een, nou wat zal het zijn, een kleine 200 kilometer hebben gereden... in een totale stilte. In het mooiste, maar dan ook echt het mooiste... wat de auto-industrie op dit moment te bieden heeft... Uh, Rolls-Royce is sinds het verscheiden van het uh, veel ordinairdere, even dure, maar veel ordinairdere Maybach... eigenlijk alleen heerser in het segment waarin zich mensen begeven die al een jacht hebben. Die misschien een helikopter hebben. In ieder geval al een stuk of 4, 5, 6, 7, 8 auto's. En die de Phantom erbij pakken omdat het zo'n ja, zo heerlijke cruiser is. Is het ook. Want ondanks een 2,5, 2,6, 2,7 ton aan gewicht is die opmerkelijk makkelijk te rijden en ben je op het moment dat je de ramen en het dak sluit afgesloten van de totale wereld. ik zei het net al even het is een soort van kokon, het is een oase van rust en hij brengt je op een hele voorname mooie stille manier naar de plaats van bestemming en wat je dan meemaakt en dat maken wij als autojournalisten nog wel eens anders mee is dat iedereen er naar kijkt Iedereen zie je op de lippen liggen het woordje wauw. We hebben hier wegwerkers gehad die aan de weg aan het werken waren... die spontaan met een lach op het gezicht salueerden als we voorbij kwamen. Uh, schoolkinderen die een soort van gebiologieerd stil blijven staan. Terwijl we hier toch in Zuid-Frankrijk zitten... waarvan je zou denken dat is een oord voor de superrijken waar je dit soort auto's vaker ziet. Um, uh, de Phantom, vanaf september leverbaar via Cito in Eindhoven. Voor pak en beet, nou, laten we grof schatten, 5,5, 5,75 ton. Dan is die van nu, de komende 40, 50, 60 jaar misschien zelfs wel. En dan hebt u er. Ik ja. werd even, we hebben die. Mooi hè? Ja, die, die accordion hè. Wow. Had je moeten overrijden. Ik vond het mooi. Geen meter <laughs> meer gereden en een accordionist. Jij, jij moet nog eens een rij-impressie doen. Tot zover oh, deze hoor. uitzending, Carlo. Het zit erop. Mark Bienenman, uh, J-War Land Rover, Benelux. Hartelijk dank dat je wilde. Komen. Wij gaan heel langzaam naar het programma Opium na het NOS Journaal met Lieselot Thomas. En als u wil weten over Victor Muller. Dan kunt u dat het beste lezen zo meteen op Twitter. Want Carlo gaat dat verhaal op Twitter zetten. En dat is op Twitter het Dat was hem. Tot volgende week. Radio 1. Het NOS Journaal.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 En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Staat bij Delft Zuid. 3 kilometer na een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken afgesloten. En ook afgesloten is de A58 Tilburg richting Breda. Tussen de knopen dus Bos en Galder. Heeft te maken met de werkzaamheden. Staat inmiddels een file van 2 kilometer. En de afsluiting duurt tot maandagochtend. 5 uur. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazijn van de AFRO. Hans Smit. Goedemiddag, hartelijk welkom bij OPM, met cultuurmagazine van Radio 1. Live vanuit de Amstel-foyer van Carré in Amsterdam. Een uh, muzikale uitzending viel me op met een uh, saxofonist... die een platenmaatschappij begon, Bart Suwer. Een uh, trompetist die een geweldige Nina Simone in huis heeft, Hans Dagelet. En dan nog een, sax nog een saxofonist die woensdag de Boy Edgar prijs krijgt, Yuri Honing. Ja, het is nu in Nederland heel leuk, want alles is uitverkocht. En ze staan overal met bossenbloemen en uh, noem maar op. En uh, voor iemand die zoveel in het buitenland is, is, is dat gewoon leuk... omdat ik toch ook Nederlander ben Museumdirecteur en nieuwe rembrandt lid Benno Tempel legt ons uit wie Mark Rothko was. Lieden wij Paris verrast ons met buitenlandse boeken. Leopold Witte met 237 redenen voor seks. En de 238ste reden staat hier op het podium: de Lefty Soul Connection. Meer lefties zo connection. Deze week adviseerde de Amsterdamse Kunstraad om het Stedelijk Museum de komende jaren met miljoenen te Het museum dat in september na een langdurige verbouwing weer open gaat voor het publiek, had uh, juist om meer geld gevraagd. En dan zegt voorzitter Gerard de klein van de Kunstraad, ook nog eens dat het Stedelijk zijn uh, wereldreputatie dat zij heeft verloren, ook niet meer terug zal krijgen. Nou, dat de jury dat kiest. Heel veel mensen. lijkt mij. Ik vraag het aan uh, Patrick van Meel, zakelijk directeur van het Stedelijk. Patrick, goedemiddag. Ik hoop dat hij aan de lijn is. Meneer van Meel, ja? bent u daar? Ja, toch wel. Ja, hier ben ik. Goedemiddag. Ja, uh, het was van de Rijk feest, want jullie hebben de, de hele wereld pers over de vloer gehad... om het nieuwe gebouw te laten zien. Um, ja, en, en, en nu al uh, een beetje dit nieuws van uh, het moet allemaal met minder geld toe. Dat was al bekend, maar, maar waarom komt het allemaal zo, uh, zo tegelijkertijd, ja. lijkt het wel? Nou, laat ik het eerst zeggen. De kunstraad heeft een advies uitgebracht, ja. dus dit is nog zeker geen besluit. Nee, maar goed. En het is zelfs, het is zelfs een, een tussenadvies. Mm -hmm. um, uh, laat ik dat voor opstellen. En waar ik zelf heel erg blij mee ben, is dat de, de kunstraad ook zegt uh, dat we een heel gedegen en uh, goed plan hebben gemaakt. Um, en ze zeggen ook, ja, uh, uh, dat plan moet eigenlijk ook niet uitgekleed worden. Uh, we hebben alleen, er is alleen een probleem met de gemeente Amsterdam, dat er in zijn totaliteit te weinig geld is. Ja. Um, maar uh, het plan wordt wel onderkend en het wordt ook als een redelijk en, uh, en, en professioneel en goed plan uh, gekenschetst. Ja. En daar zijn we erg blij mee. Ja. Maar goed, maar goed het, het moet wel met minder geld toe dan, uh, was, was, uh, dan jullie hadden gedacht. En bovendien is het natuurlijk het, het feit dat een museum dat open is kost gewoon meer geld dan een museum dat uh, heel lang gesloten is geweest. Ja, dat is ook de reden dat onze aanvraag hoger is dan de subsidie die het museum kreeg. Maar daar heeft de gemeente uh, dus dat... weinig oor voor, lijkt. Ja, nee, nou ja, kijk, we hebben een nieuw gebouw en, uh, mm -hmm. en de, en de, en de het zijn gewoon de onderhoudslasten, de gebouwgebonden lasten... Ja. die 2 miljoen hoger zijn dan, uh, dan in het verleden was geraamd. Ja, het gebouw is twee keer zo groot, 70% meer tentoonstellingsruimte. Dus zo gek is het allemaal niet. En dat is de reden waarom wij uh, de aanvraag hebben verhoogd. Het, uh, het gebouw is eigendom van de gemeente Amsterdam. Mm -hmm. En wij vinden dat de gemeente daar dan ook zijn verantwoordelijkheid in moet nemen. En ja. dat het niet ten koste mag gaan van je programmering. Ja, dat, dat zei de, de, de artistiek directeur ook. en Goldstein van de week in de toespraak. Laten we even naar luisteren. The city of Amsterdam is the owner of the building and of the collection, and it should fulfill its obligations, not only to the Statelijk Museum, but to whom it has entrusted these invaluable assets. Kortom, de gemeente moet inderdaad zijn verantwoordelijkheid nemen en moet met, toch met meer geld over de brug komen. Uh, uh, wanneer wordt dat duidelijk wanneer, uh, of, of de, de, het advies van de kunstraad uh, wordt opgevolgd of niet? Procedure is dat de kunstraad in juni met een, uh, het eindadvies komt. Mm -hmm. En dan gaat uh, de wethouder, het college van burgemeesters en wethouders, een standpunt innemen. Dat, dat gebeurt na de zomer yeah. uh, in september. En dan is het uiteindelijk de gemeenteraad die in november van dit jaar beslist over de toewijzing van de subsidies. Yeah. Dus uh, ja, er is, nog, er is nog een hele weg te gaan. En uh, wij zijn samen ook met de gemeente aan het kijken wat nou die grote onderhoudslasten zijn. En wat een redelijke exploitatiebasis is voor de. Voor het museum. En de wethouder heeft ook aangegeven dat ze de uitkomsten van het ja. onderzoek zal meenemen in haar in haar afweging. Ja, dan even, even naar die voorzitter van die kunstraad die zegt van van ja, je kunt vergeten dat je als, als uh, stedelijk museum in de Champions League kan spelen van de internationale kunst. Dat gaat gewoon niet meer met dit geld. Bent u daarmee eens? Nou, ik, ik geloof eerlijk gezegd niet zo in die vergelijking met voetbal. Uh, dat, zijn, dat zijn hele andere termen. Wij, zullen, wij willen een, uh, een internationaal museum zijn ja. dat is gevestigd in Amsterdam, dat is geworteld in Amsterdam. Dat zijn ook al de twee karakteristieken van het Stedelijk geweest in het verleden mm. die we in de toekomst uh, zullen koesteren. Ja. We willen ook een toonaangevend museum zijn en dat zijn we dan op twee manieren. Natuurlijk met onze collectie die, uh, die wereldwijd zeer hoog staat aangeschreven ja. uh, en daarnaast met onze tentoonstellingen. En dat zijn uh, echt internationaal toonagevende uh, Nee, ongetwijfeld. En, ongetwijfeld. Maar... en, en, uh, en met de basissubsidie uh, die wij hebben aangevraagd, mm -hmm. aangevuld met de eigen inkomsten die wij denken te genereren. Ja. Als fondsers en particulieren, kunnen wij een heel goed programma neerzetten. Ja, maar toch heb ik het gevoel dat, dat, dat, dat, dat het stedelijk, of de leiding van het stedelijk, een beetje zegt van nou ja goed, we, we, we gooien de handdoek min of meer in de ring. Juist niet. Niet? Nee, in tegendeel. We zijn uh, we hebben, we hebben een plan ingediend waarmee wij de ambities van het Stedelijk Museum... Ja. waarmee ook deze nieuwbouw en uitbreidings kunnen waarmaken. Die willen we maken. We hebben goede plannen. Uh, um, en het is nu aan de gemeente om uh, ons daar een goede uitgangspositie uh -huh. voor te bieden. Maar het stedelijk uh, hoort er gewoon bij, bij de Eredivisie van de Internationale Kunst. Ik, sorry ik voor de vergelijking. Ja, toch? Ja, ja, tuurlijk. Maar ik gooi de handen ook niet. in Integendeel, dat, hmm. dat is zeker zo. Er zijn genoeg kennis die vinden dat de collectie van het stedelijk... Uh, dat hij ja. in, in zijn breedte en zijn diepte ja. uh, uh, sterker is dan die van Modern. Oké, mooi. Even die vergelijking, ik toch even kort nog naar, naar Benno Tempel. Die zit hier aan tafel voor een heel ander onderwerp, maar even als directeur van het Haagse gemeentemuseum. Ja. De, de, het stedelijk wordt in de Eredivisie of zie ik dat verkeerd? Nou, sterker nog, Nederland heeft zeven teams, zou je kunnen zeggen, die altijd uh, finale Champions League spelen. Ja. Stedelijk is er een van het gemeentemuseum ook. Dus de vergelijking van de kunstraad dat het geen wereldtop is, is Lari. Mm. Ik durf dat veel harder te zeggen nog dan Patrick, die dat misschien tactisch moet zeggen. Dat maar snap ik, ja. Ik vind echt dat die kunstraad niet weet waar ze over praten... als ze zeggen dat het stedelijk geen wereldtop is. Ja, ja. U hoort het, meneer Van Meel? Ja. Dus uh, een nou, beetje harder denk, er tegenin. Dat, ik ben blij dat Benno dit zegt. Ja. ja, maar is het politiek inderdaad om niet al het, uh, meteen al, om het kruid nog een beetje droog te houden? Uw opstelling? Nou, kijk, we hebben van de kunstraad nog geen inhoudelijk uh, advies gehad. Het mm. is alleen maar gezegd, ja, wij zien een onoverbrugbaar verschil tussen wat beschikbaar is bij de gemeente ja. en wat, wat het stedelijk aanvraagt. En we hebben feitelijk nog geen inhoudelijk uh, oordeel over, ons, uh, over nee. ons plan gehad. Dus dat moeten we nog even afwachten? Dat wacht ik nog even af. Maar wij gaan voor de eredivisie, hoor. Ja hoor, Goed. wij ook. Oké, okay, heel fijn. 23 december, uh, september, dan gaat het weer open in ieder geval, het stedelijk.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 Je zegt van, oké, okay, het is mij niet gebeurd, maar het zou me kunnen gebeuren. En op de ene manier lost dat iets op. Ja, de cameraploeg van Nieuwsuur was bij Van der Heijden thuis. Alsof ze het van tevoren al wisten dat hij zou winnen. En dat was ook zo. Genomineerde Jan van Mersbergen die vond het maar vreemd. Hij en zijn collega's zaten er daardoor al bij voorbaat... voor een weliswaar fijn diner, maar toch voor spek en bonen bij... in het Amstelhotel. Bij uh, strand 0 langs de A28, werd een fiets gejat. Op zich niks voor een cultureel nieuwsoverzicht, waren het niet dat het een beeld betreft. Uh, en dat is dan wel weer kunst, hè? een beetje groot beeld, uh, overigens 5 meter hoog en 400 kilo zwaar. Maar wel weg uh, niet abstract, gewoon een fiets. Hij is van, uh, van staal van ijzer gemaakt, hij is uh, door een constructiebedrijf in elkaar gezet. Uh, het, het zijn uh, zeg maar twee wielen met een stuur uh, en, en ja... Bij elkaar is dat een, een hele mooie fiets geworden. Ja, het klinkt als een fiets. Uh, geen koperdieven in elk geval, want het is gewoon ijzer. Maar gelukkig is er ook nog één fiets over. Wat verderop richting Harderwijk uh, staat er een damesfiets. Maar die hebben ze nog laten staan. Nou, is... maar, waarom als ze daar uh, de keuze gemaakt hebben voor de herenfiets? Uh, zou ik uh, zo niet weten. Wellicht is die makkelijker bereikbaar. Maar dat, uh, dat weet ik eigenlijk zo niet. Nee, Van de fiets ontbreekt in elk geval vooralsnog ieder spoor. Het stedelijk, we hadden het er net over, is dus bijna weer open. Uh, architect Nels die liep trots als een pauw de te gids in zijn eigen schipping. En ook door de Badkuip, zoals de nieuw aanbouw genoemd wordt. En daar heeft Krauel geen enkele moeite mee. Sterker nog... Wij hebben de Badkuip zelf bedacht. Wij uh, weten dat dit soort gebouwen in Amsterdam in ieder geval een bijnaam krijgen. En wij hebben in dit geval uh, achteraf een behoorlijk goede greep. Uh, zelf die naam bedacht om de mensen voor te zijn. En daar is natuurlijk hele discussie over geweest, omdat dat ook geassocieerd kan worden met lekkage, overstroming en, en noem maar. Maar gek genoeg is al die tijd, uh, is daar weinig uh, uh, raar over gesproken. En ja, het gebouw, wees eerlijk, het gebouw ziet er gewoon als een badkuip uit. Ja, inderdaad, een badkuip van binnen prachtig overigens. Gaan we die kunst weer ophangen nu en in de eredivisie ermee. Als de donder open die deuren. Het is moederdag, het is moederdag. De thee die is wat slap. Maar leven, moeder, moederdag. En leven, moederschap. Morgen, moederdag. De dag om je moeder eens lekker in het zonnetje te zetten. Menig kunstenaar speelt daar heel slim op in. Worden al Hans Dorrestein lang geleden. Maar kunstenares Sophie Walraven, bijvoorbeeld, doet het ook. Die, portret, die portretten maakt van Moeders Morgen in het Amsterdam Museum. En ze mogen ook meteen worden opgehangen, die portretten dan. En de uh, koning Henk Schiefmacher heeft een boek Uitgebracht met allemaal moeder tattoes Zelf heeft hij overigens een tatoeage van zijn schoonmoeder op de arm. En zijn eigen moeder vond al die versierde armen wel prima. Wat Mijn moeder die, die was uh, behoorlijk katholiek. En die kon dan ook, zoals dat bij een goed katholiek betaamt, gewoon de hele situatie goed ontkennen. Dat was een wandelende doofpot. <lacht> die, die, die, die, die kon het hele bestaan van die tatoeages, keek ze gewoon volkomen. Als ik zo voordat ging zitten, deed ze net alsof ik ze niet had. Ja, dat was Henk uh, van Maggen. En verder heeft uh, Justin Bieber een uh, nummer aan zijn moeder opgedragen. Dat is leuk voor de fans, maar mooier dan dit zal het waarschijnlijk nooit zijn. Mama, mama. En tot zover het uh, opiumnieusoverzicht. In januari van dit jaar overleed choreograaf Rudy van Danzig het Nationale Ballet, het gezelschap dat hij meer dan twintig jaar heeft geleid... en dat zijn werk nog steeds op het repertoire heeft staan... eerde hem deze week woensdag met een bijzondere avond in het muziektheater. Een hommage aan de man die nog steeds in het DNA van het gezelschap zit. Veel oud en collega's waren er, zoals Hans van Maan. En ook opium was erbij. Ik denk dat dit toch een hele bijzondere voorstelling gaat worden. Ik ben reuze nieuwsgierig naar de film. En het is toch een geweldige gelegenheid. Want ik zie heel veel oud-collega's hier de te lopen. En het is vol, dus het is toch wel heel bijzonder. En die foto van het programma zo beeldig en snoezig heb ik nog nooit verbleven gezien. Nee, fantastisch. Ja. Dus door de mooie avond. Ja, vast. Ja. Hurts. <laughs> Hij wilde dat je dat je, je ziel wilde zien, dat je danste met je ziel, dat dat uh, voor hem het allerbelangrijkste was, dat er emotie was. En wat voor emotie dat, dat dan was op dat moment. Maar de emotie was voor jullie nummer één. Ik ben Ted Branssen, de artistiek directeur van het Nationale Ballet. Ik ben Rachel Beauchamp en ik ben uh, hoofdartistieke straf van het Nationale Ballet. Jong. In een film die uh, Henk van Dijk heeft gemaakt... zei hij dat uh, hij eigenlijk nog steeds aanwezig is. Ja, dat, dat, dat gevoel wat Rudy in de studio had... Dat, dat proberen we gewoon als we balletten van hem dansen... Uh, uh, te houden en te voelen en, en te creëren. Want dat hebben de balletten nodig van Rudy. Als dat, dat gevoel er niet bij is... Dan, dan is het niet hetzelfde. In jouw toespraak zei je dat Rudy eigenlijk nog steeds aanwezig is in het gezelschap. Leg eens uit. Dit gezelschap bestaat dit jaar 50 jaar. En van die 50 jaar is Rudy eigenlijk de hele tijd bij het gezelschap betrokken geweest. Tot eigenlijk de laatste maanden aan toe, vlak voor zijn dood. Uh, we doen zijn werk, nog steeds. En tot vorig jaar, tot twee, anderhalf jaar geleden, kwam hij ook zelf repeteren. Toen werd het moeilijker en toen, kreeg, nou, toen kon dat niet meer zo goed. Maar hij, is, het zijn en alles wat hij heeft opgebouwd, alle keuzes die hij gemaakt heeft in, in termen van repertoire... het soort Dansers. Dat leeft nog steeds door. De mensen die nu balletmeester zijn, zijn door Rudy aangenomen. Ikzelf ben door Rudy aangenomen als danser. Heb een eerste kansen gehad als choreograaf. Ben nu dan directeur en in zijn voetsporen getreden. Dus dat is wel, uh, ja, dat is zijn erfenis die hier staat eigenlijk. Michel Beaujean, gedanst veel onder Rudy? Twintig jaar gedanst. ben met mijn zeventiende begonnen onder leiding van Rudy. En uh, ik had meteen een hoofdrol, ging meteen op tournee. Naar Berlijn. Ik kreeg een brief van Rudy waarin stond. Als je zo doorgaat, gaat het vast wel goed. Als je 17 jaar bent en uh, je danst 20 jaar bij zo'n familie als, als zo'n balletgezelschap. En, en Rudy van Dan, de directeur, dan is hij ook een beetje een vader voor je. Want je gaat door je puberteit en uh, hij kent je familie en je wordt volwassen mens. Dus ook privé heb je daar hele goede herinneringen aan. Hele sterke herinneringen aan. Ja, hij kende mijn familie. Hij wist dat er met mijn vader uh, wat aan de hand was. En daar vroeg hij elke keer naar. En hij zei, ze, ja, ik mis hem echt. Ik denk dat we allemaal uh, heel erg aan hem gedacht hebben op toneel. De mensen in de zaal voelde ik ook heel erg dat, uh, ja, dat Rudy erbij was. En onder ons was. En het was denk ik een hele, een hele mooie, serene avond. Mis je hem? Ja. Ja. En dat zal, uh, dat zal denk ik altijd wel zo blijven. En tot slot was dat uh, dansgerace van het Nationaal Beleid Igoné de Jong. 77,5 miljoen met Brett. All right, I'll believe you. 77,5 miljoen en selling to Brett Spitter. Foul warning, all done. That's 77,500,000. Brett Spitter at 77,5 miljoen. Ja, zo ging het er deze week aan toe tijdens de veiling bij Christie's in New York. Het werk Orange, Red, Yellow van de Amerikaanse kunstenaar Mark Rothko werd geveild... en bracht 77,5 miljoen dollar op. Dat is ongerekend zo'n 67 miljoen euro... Hoop geld tot nu toe, het hoogste bedrag dat ooit voor een moderne kunstweek is neergeteld bij een veiling. Benno Tempel hier aan tafel. Nu is het niet over het stedelijk, maar over over Rotko. Want daar heb je ook heel veel verstand van, directeur van het Haagse gemeentemuseum. Heeft het Haagse, heeft. Hebben jullie eigenlijk een Rothko? Niet? Nee, helaas, niet. nee, stedelijk wel. Boymans ook, maar wij niet. Jammer, nee, nee. nee. zou je wel willen heel graag. Ja, ja, ja want wat, wat, wat is uh... nee? Eerst even naar die veiling. V vind je ja. terecht 67 miljoen? Nou, kijk. Wat je nu ziet in de, in, in de veilingwereld is dat. Uh, je zou kunnen zeggen. de niet-Europese, de niet-Westerse landen. of uh, uh, staten. proberen grote kunstwerken te verkrijgen. Eigenlijk zijn die allemaal overdeeld. De grote topwerken, de, de Mondriaans, de Vermeers. De, de Rembrandts, de Van Goghs. die zitten allemaal in Europa of in Amerika. Maar. dus wat je nu ziet is dat die mensen. Proberen wat er nog over is. voor zoveel mogelijk geld te verwerven. Zoals die schreeuw vorige week. van, van Monk. die ja. dan naar de Qatar gaat. Ja. is deze ook naar Qatar gegaan. Dat is niet bekend. maar ik ga er wel vanuit dat het die kant de staat op is. Ja, Hetzelfde ja. geldt voor die Cezanne. die natuurlijk kort geleden verkocht is. ook voor een recordbedrag. Ging ook die kant op. Ik vermoed dat dit ook wel uh, zoiets zal zijn. Uh. Maar je zegt eigenlijk. de, de echte topstukken die zijn nog hier. Dus het zijn een beetje de restjes die naar het Midden-Oosten gaan. Het, is voor een, het is voor een deel, zijn voor een deel de restjes. Weten ze dat daar ook of niet? Ja, als ze gewoon de handboeken doornemen. zullen ze zien dat niet die Monk erin afgebeeld staat. maar wel een andere schreeuw van, van, van Moenck. Wat eigenlijk inderdaad net een betere versie is. Uh, dus de beste versies zitten gelukkig in Europa. Bijvoorbeeld in Nederland. Ja. Yeah. Ja, ja. Maar betekent het overigens wel, dat, uh, dat het, gaat het goed met de internationale kunstwerk... dat, het feit dat, dat dit soort bedragen worden betaald. Nou, op dat soort niveau wel. Hè? Dus de, de, de echte wereldtop, dat, dat verkoopt altijd. Ja, ja, uh, ja. Maar er zijn natuurlijk, zeker ook in Nederland... als je ziet wat er nu natuurlijk voor uh, btw-perikelen zijn... voor de Nederlandse galeriewereld, is het ja. uh, bittere tijden. Ja, want in tegenstelling tot de, tot de theaterwereld... krijgt ja. de beeldend kunstwereld nog gewoon 19% en straks 21%, 21 voor de van het ja, ja. Ja, ja. Twee Rothko's zijn er in Nederland. Jij zei al, Stedelijk en, en, en Boymans. Ja. Die hebben er allebei eentje. Uh, in, uh, Rothko is bijna verkocht in Nederland in 2000. Uh, welke was dat? Dat was die uit Boymans. En dat is niet doorgegaan? Dat is gelukkig niet doorgegaan, nee. dat is maar goed ook. Voor, voor de mensen die nu uh, radioluisteren die denken... ja, ik, nu weet ik nog niet hoe dat schilderij eruit ziet. Wat, wat, wat kenmerkt een Rothko? Nou, laat ik beginnen met wat voor soort ervaring het kenmerkt. Het kenmerkt een ervaring als als je uh, langs het strand loopt... en alleen uitkijkt over de machtige zee... of als je voor een, in een, in, bij, een, bij een bergketen voor een groot, uh, grote klif of ravijn staat. Het, het is een soort machtig, overweldigend gevoel. Mm -hmm. um, en wat je dan ziet, is niet die bergketens of die zee... maar je ziet eigenlijk kleurvlakken. En dat klinkt heel simpel. En eigenlijk is het ook heel simpel. Aha. Het zijn hele kleurige vlakken. Meestal een achtergrond waar twee, één of twee vlakken weer op in lijken te zweven. Mm. En dat geeft een soort spirituele ervaring. Ja, ja. En dat is machtig om mee te Want maken. Want het is niet één kleurvlak, maar je ziet echt diepte in het. In, in je de ziet kleur, echt of... diepte erin. Je kan er als als toeschouwer het lijkt het dus wel alsof je in die schilderijen verdwijnt... of je erin gezogen wordt. Het zijn heel veel verschillende kleurlagen over elkaar. Dus het, het vibreert voor je ogen, zou je kunnen zeggen. Het zijn geen heldere... zo'n zo achtergrond en zo'n kleurvlak dat er overheen lijkt te zweven. Dat is niet heel duidelijk in contour... Mm -hmm. maar dat, dat vervaagt heel langzaam bij de, bij de, bij de randen. Ja. Waardoor het in het een en het ander lijkt op te gaan. Ja. Het is bijna een deur naar een andere wereld, zeggen ja. sommige mensen ja. wel. Wat, wat, wat, en, en is het ook een beetje een mooie weerslag van het soort persoon dat hij Rothko was? Hij is triest aan zijn einde gekomen, zelfmoord in zijn atelier. Nou, ik maar... hoorde net de woorden van Van der Heijden. En die vond ik eigenlijk heel mooi. Hij zegt. Uh, de oude Grieken hadden al tragedies om angst te bezweren. En eigenlijk is dat wat, uh, wat Rothko ook doet. Hij mm -hmm. maakt schilderkunst die universeel is, die eigenlijk mensen helpt om het menselijk leven, het menselijk drama draaglijk te, te laten zijn. Dus hij geeft kunst die, die de mensen, je zou kunnen zeggen, kan verlichten of uh, menselijk drama kan, kan helpen mm -hmm. uh, aanvaarden. Ja, ja. Of extase ook. Het ja. is ook bijna een extatische belevenis. Ja, ik, ik moest denken trouwens, net toen je die mooie beschrijving van de van ervaring alsof je langs de zee loopt. Uh, Joost Zwageman heeft ja. ooit een boekenweekgeschenk uh, geschreven. Duel. Ja. Duel. Ja. Dat gaat onder andere over een Rothko die, die wordt nagemaakt. Dat is een onmogelijke opgave. Moet je ook vooral niet proberen. Uh, maar even een citaat. Uh, kleur als water en vuur, kleur als opgloeiende aarde en stilzuizende lucht, maar ook kleur als toneelmatig drama, kleur als serene vertelling, kleuren die, zoals Rothko het zelf had omschreven, ademden. Dat effect werd bereikt door met beleid de dunst mogelijke vervlagen op het doek aan te brengen. Met sponsjes, met vingertoppen, met doekjes, met een penseel dat het lin kon bestreden als een meisjeshand een jonge zwang. Mooi citaat. Ja. Ja. Nou ja, dat geeft ook al aan dat het uh, zo uh, persoonlijk is dat het inderdaad niet na te maken is. Ja. Rotko, die heeft daar met zoveel gevoel, zou je mm -hmm. kunnen zeggen, aangewerkt. Hij ja. heeft met zijn vingertoppen inderdaad, met dunne kwasten... of alleen pigmenten aangebracht. Ja. Waardoor je die hele gelaagdheid in kleur krijgt. En dat effect, dat het lijkt alsof het, boek, uh, het, het doek lijkt te trillen op de, hangt te trillen op de wand... terwijl mm het -hmm. natuurlijk gewoon een plat vlak is. Ja. Was het zijn, zijn uitlaatklep, dat, dat schilderen? Ja, dat, ik denk dat het meer om zijn uitlaatklep was. Ik denk dat hij het nodig had om te kunnen overleven. Ja. Ja. Ja, zo sterk zelfs. Ja, ik denk dat hij had uh, van oorsprong een Russische Jood uit uh, Rusland vertrokken met zijn ouders. Als klein Jochial al. In Amerika aangekomen. Uh, geboren in 1903. Ge ge gestorven door zelfmoord in 1970. Dus ook toen hij al in Amerika zat, Tweede Wereldoorlog. Met alle verschrikkingen toen natuurlijk ja. uh, zijn, hebben plaatsgevonden. Met name voor de Joodse uh, mensen in, uh, in Europa. Dat heeft hij meegenomen. En dat heeft hij ook... Uh, dat menselijk drama heeft hij op een bepaalde manier ook moeten vormgeven. Dat heeft hij moeten aanvaarden. Hmm. om zelf uh, overeind te kunnen blijven. Ja. En heeft hij zijn positie uh, binnen de kunstwereld. zoals we die dan nu kennen. met dat bedragen die ervoor betaald worden. Heeft hij die. Heeft hij dat nog meegemaakt? Ja, eigenlijk wel. Hij was al uh, relatief snel in Amerika wel geaccepteerd. Alleen wat je zag op een gegeven moment... is dat hij moeilijker en moeilijker werd als persoon. En zelf niet meer wilde verkopen. En dat is een beroemd voorbeeld, het Seagram Building. Daar heeft hij, dat is een groot uh, gebouw in Amerika... waar hij voor het restaurant allerlei schilderijen had gemaakt. Opdracht aanvaard. Hij wist wat de bedoeling was van die schilderijen. En Toen hij uiteindelijk dat restaurant zag... toen zei hij, ja, maar hier wil ik niet hangen met mijn werk. Het is geen behang. Het is, het is meer dan behang. Het moet de enige belevenis zijn die mensen hier... Onder gaan. Ja. En die moeten niet uh, lekker een wijntje achterover slaan en nog een, een foie gras eten en ook nog een, keertje, een keer met elkaar lekker aangekleed zitten babbelen en af en toe een blik op mijn schilderijen werpen. Mm. En hij heeft dat bedrag teruggestort en hij heeft die schilderijen teruggetrokken. Mm. Dat is meer kenmerkend dat hij eigenlijk wel kon verkopen, maar het niet meer wilde. Ja, ja. Daar zorg je natuurlijk voor dat, dat de markt ook dusdanig wordt beïnvloed... dat je schilderijen heel veel waard worden. Ja, dus er is enorm veel vraag naar geweest. Dat kwam toen al op, maar na zijn dood is dat helemaal explosief geworden. Vooral ook omdat een groot deel van zijn werk bij elkaar is gebleven. En uiteindelijk is geschonken aan de National Gallery in Washington... het Nationale Museum van Amerika. En daar bevinden zich... Nou, even uit mijn hoofd, een kleine 300 rotko's. Zoals wij in het gemeentemuseum ruim 300 Mondriaans beheren, ja. hebben zij dat met rotko. Ik voorzie een mooie ruil. Kan je niet een tijdelijke... Uh, nou, ze hebben in 1994 al veel van onze Mondriaans gekregen. Maar wij krijgen inderdaad wel veel rotko's in 2014. Vertel. In de herfst. Dat is, dat is wel een primeur om dat hier te vertellen. Ja, daar uh, zijn we altijd blij mee. Uh, in de herfst van 2014 zal het gemeentemuseum een grote rotko tentoonstelling organiseren. En uh, waarschijnlijk de enige locatie in Europa waar dat te zien is. Um, en dat wordt fantastisch. In dat gebouw van ons dat al zoveel menselijkheid, zo'n soort... Uh, ideale omgeving heeft voor dit soort kunst... Ja. moet dat een uh, waanzinnige ervaring worden. Dus je gaat nu regelmatig ook op neer naar Amerika om, om, om even te kijken... en op een bankje te zitten ja. en te laten ja. wegzuigen door, door de bij. Nou, het aardige is als je naar de National Gallery gaat... waar dus 300 rotko's zijn, dan zie je er daar maar vier hangen. Dus dan begrijp je ook dat er heel veel nog in de po zitten. Ja. Dus die komen straks voor een groot deel naar ons toe. Fantastisch. Ja. Nog even de datum, want je hebt vast al de exacte datum. Nou, de exact, exacte datum weet ik nog niet precies. Maar het zal zo september, oktober 2014 zijn tot januari 2015. Ah, Oké. Okay. En hoe gaat het met de nieuwe Rembrandt? Goed? Ja, dat, gaat heel, dat wordt steeds spannender en spannender. Ja, we blijven het volgen natuurlijk eh, op de, de AVRO-televisie. Dankjewel, eh, want aflevering 4 van de nieuwe Rembrandt is dinsdag te zien... om 5,5 op Nederland 2. En we zitten alvast in de agenda dus. 2014, ja. Rothko, overweldigend in het... Museum, het uh, gemeentemuseum in Den Haag. Um, dankjewel, Benno. Graag gedaan. Straks, uh, de, Want dit is alweer het eerste half uur van de opium. Het vliegt voorbij. Uh, straks uh, hebben we uh, Hans Dagelet te gast... Uh, over de voorstelling Nina Simone Alive... Muzikale voorstelling over het leven van de Zwarte soul -zangeres die ook nog in Nijmegen heeft gewoond. Wist u dat? Zeg maar. En Bart Sueer komt langs over 15 jaar Doxer Records. Jubileum dat gisteravond uitgebreid werd gevierd... met een groot concert in Paradiso. De Virtuele Vitrine met Juri Honing en Liedweide Paris... met haar buitenlandse boekencollectie. Of in ieder geval drie boeken die ze net heeft gelezen... die de moeite waard zijn. En muziek uiteraard van de Lefty's Soul Connection. Dat en meer zo dadelijk nationaal van drie uur. Opium. Avro.